9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Pensioengeld dat moet weer gaan rollen. Dat zeggen de pensioenfondsen zelf. Hoort u zo meer over? In de zonneauto. Nu na zeven doet het je het jaar niet met drie, maar met vier wielen. Nu is het NOS journaal met Jan van der Putten. Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van de wet op het passend onderwijs. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. De wet wordt over een jaar ingevoerd. Scholen worden dan verplicht om een passende plek te vinden voor leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben. Zo moet worden voorkomen dat leerlingen naar het speciaal onderwijs moeten, dat veel duurder is. Veel scholen hebben geen geld om die extra aandacht te geven. Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 20% van de scholen in de rode cijfers zit. De ANWB en reizigersorganisatie Rover willen weten hoeveel geld vervoerders onterecht krijgen als het uitchecken met de OV-chipkaart misgaat. Het komt nogal eens voor dat het niet of niet goed gebeurt. ANWB-directeur van Voerkom vermoedt dat het om veel geld gaat. Nou, Wij denken dat het echt om substantiële bedragen gaat. Bedragen waar je echt iets goeds mee kan, kan doen. En het lijkt er ook op dat de OV-bedrijven dat ook uh, weten. En je doet het niet omdat het 10.000 euro uh, zou zijn. Dus het gaat echt wel over miljoenen. Dit najaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.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 Zowel D66 als GroenLinks eisten investeringen in het onderwijs... maar het kabinet wilde dat niet. Studentenvakbond LSVB hoopt dat dit het einde betekent... aan de plannen voor een leenstelsel voor studenten. Het interstedelijk studentenoverleg noemt het onbegrijpelijk... dat studenten nu weer in grote onzekerheid zitten. De afgelopen periode is er nogal wat gewijzigd... in de zekerheid voor studenten. Denk aan wel lang toen weer geen lang Er is onduidelijkheid over het behoud van de OV jaarkaart... en daar in dat rijtje komt nu ook nog eens onduidelijkheid over wel of geen leefstelsel. Dit interstedelijk studentenoverleg, roept de minister op het voorstel deze keer wel op tijd in te trekken. De Amerikaan Edward Snowden heeft een groot aantal landen om asiel gevraagd. Ook Nederland, dat meldt de klokkenleiders site Wikileaks. Noorwegen heeft inmiddels bevestigd dat Snowden ook daar een aanvraag heeft gedaan. Edward Snowden zit nu op het vliegveld van Moskou. Op die luchthaven zit een Russisch consulaat... waar de asielverzoeken zijn afgeleverd. Van daaruit zijn ze bij 19 ambassades in Moskou bezorgd. En het weer nog veel zon. Het wordt vandaag 20 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Tegen de avond meer bewolking en kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd regen en 16 tot 19 graden. Hier informatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, 80 kilometer file staat er. Het zijn vooral de aanrijdingen die voor veel vertraging zorgen. Zo was er een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel 4 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer 9 kilometer. Dat heeft te maken met de file op de A10-de ring west richting... Amersfoort tussen Afrikaanse en Knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. En dat was weer vanwege de aanreding op de A1. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond nog 4 kilometer. A28 Hogeveen richting Assen bij Assen Zuid 3 kilometer. Daar is nog steeds de linker dicht. Ook een aanreding op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden Zuid. En de aansluiting met de N14 inmiddels 6 kilometer. Verkeer richting Wassenaar kan het beste omrijden vanaf Knopend Burgerveen via de A4 en de N14. En wat de rijdt en stilstaat is uh, tweedehands, want nieuwe auto's komen de showroom bijna niet meer uit. Zo dadelijk, cijfers.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Geld moet rollen. Nou ja, we moeten het laten rollen. Of liever de pensioenfondsen moeten het uitgeven in Nederland. Bij pensioenfondsen zie je ook gewoon dat regels verhinderen... en het moeilijker maken om in Nederland te beleggen. Nou, laten we kijken of we daar iets aan kunnen doen. Dat zei fractieleider van de PvdA, Samson, eerder. Hij lijkt gehoord te zijn. Ja, want de pensioenfondsen hebben een plan gemaakt om geld te stoppen in onder meer woningen, hypotheken en wegen. Voorwaarde is wel dat de overheid een deel van het risico gaat dragen. Economie-redacteur Gertjan Dennenkamp. Gertjan, je hebt het vernomen uit verschillende bronnen. Bij de verschillende pensioenfondsen natuurlijk. Hoe opmerkelijk is het dat ze dit nu zo verklaren? Nou ja, het is uh, een onderwerp waar al heel lang over uh, gesproken wordt. Heel lang onderhandeld wordt. En uh, ja, zoals je net ook al Samsom hoorde zeggen... er wordt verlekkerd naar het pensioengeld gekeken. Want samen beheren de pensioenfondsen zo'n duizend miljard euro. En slechts een heel klein deel daarvan wordt in Nederland... Belegd. En daarom zijn er vijf werkgroepen aan het werk gegaan. En die eindverslagen van die werkgroepen worden vandaag aan het kabinet gepresenteerd. En dan gaat het inderdaad om investeringen die vergroot moeten worden... in hypotheken, in de infrastructuur, in corporaties, duurzaamheid, het bedrijfsleven. En volgens ingewijden zijn die eindverslagen al klaar... en is het wachten op sommige onderdelen nog op een reactie van de overheid. Hmm, en van die duizend miljard, hoeveel geld zou er dan in Nederland geïnvesteerd kunnen worden... Nou ja, dat is natuurlijk een klein beetje afhankelijk van de plannen die worden omarmd. Maar dat zal zeker niet betekenen dat die duizend miljard... die de pensioenfondsen nu in beheer hebben... allemaal uh, in Nederland worden belegd daarvoor. Uh, dan nemen de pensioenfondsen eigenlijk te veel uh, risico's. Ze willen dat blijven spreiden. Maar stel, de pensioenfondsen zouden de investeringen in Nederland verdubbelen... dan heb je het snel over tientallen miljarden die in de Nederlandse economie zullen vloeien. Uh, je geeft het al aan, het is toch opmerkelijk. Want eerder hebben ze wel aangegeven wel te willen in Nederland. Maar dat ze natuurlijk ook met hun rendementen zitten. En investeren in Nederland levert te weinig op. Is dat dan nu geen probleem meer? Nou ja, Dat is een probleem, maar een ander probleem is dat ze niet te veel eenzijdig op één plek willen zitten. Dus stel dat je belegt in Nederlandse huizen. De Nederlandse economie gaat uh, slecht, dat heeft gevolgen voor de pensioenfondsen... maar dan gaat het ook nog eens een keer uh, slecht voor met uh, de, de Nederlandse huizenmarkt. Dan worden ze eigenlijk dubbel getroffen. Dus zeggen ze, dat willen we niet, dus we willen blijven spreiden. Dus niet die duizend miljard naar Nederland... En tegelijk willen we niet zo investeren... dat we ervoor altijd aan vastzitten. We moeten er vrij in kunnen handelen. Daarvoor heb je speciale financiële instrumenten nodig... die in het buitenland beter beschikbaar zijn dan in het Nederland. En daar had Samson het net in de inleiding ook over... dat uh, op die manier moet uh, um, uh, ja, er ook nagedacht worden... over wat voor instrumenten kun je ontwikkelen... waardoor het voor pensioenfondsen aantrekkelijk wordt... en beter wordt om in Nederland te investeren. Nou Daarover is al die tijd uh, gesproken. En daar lijken suggesties nu op tafel te liggen, waardoor het in ieder geval mogelijk wordt om meer te investeren in eh, Nederland. Bijvoorbeeld in de hypotheekmarkt, dan moet er een garantie komen van de overheid. Die is er eigenlijk al in de vorm van de nationale hypotheekgarantie. Nou kun je die niet zo verplaatsen dat pensioenfondsen er iets aan hebben. Nou op die manier wordt er op dit moment, is er de afgelopen periode onderhandeld. Mm, en dan zou dat er nog verder op belangrijke details moeten worden uitgewerkt. Hoe levensvatbaar is dit plan uiteindelijk, denk je gert nou, ik denk dat we nooit dichter bij een akkoord zijn geweest uh, dan nu. Want er wordt al jaren gesproken over meer geld van pensioenfondsen in de Nederlandse economie. Al bij het begin van uh, de crisis er werd gesproken over een oranje oplossing voor de hypotheekmarkt. Nou, vandaag komen er in ieder geval concrete plannen op tafel waar uh, heel lang over uh, gesproken is. Maar ja, tegelijk blijft het dilemma dat de pensioenfondsen willen garanties... De overheid wil die liever niet geven... want dat kan duur uitpakken voor de belastingbetaler als het misgaat. En uh, aan de andere kant wil de overheid juist... dat die pensioenfondsen in Nederland investeren... want dat is goed voor de Nederlandse economie. Nou ja, daar moet ergens een compromis uh, gevonden worden. Vandaag liggen de plannen op tafel en het is waarschijnlijk toch wel wachten tot uh, september als het kabinet met uh, de begroting komt voor het volgend jaar... om te zien of al die garanties, die stimuleringsmaatregelen... waar de pensioenfonds op azen, of die er ook inderdaad komen. Goed, we wachten dat af met jou samen. Gertjan jan Dennekamp, dank je Elf minuten over negen uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Net als hier woedt ook in het Verenigd Koninkrijk een fel debat over de winning van schaliegas. Uit onderzoek blijkt dat er in de bodem van Noord-Engeland een voorraad schaliegas zit die twee keer groter is dan tot nu toe werd gedacht. Het bedrijf Quadrilla doet proefboringen in Groot-Brittannië en wil ook graag in Nederland aan de slag. Maar dat bedrijf is niet onomstreden en er klinkt luid like protest. Nee. Nee. So Hoeveel animals heb je? got? We hebben about 220 on this farm. Op de boerderij van Andy Pemberton en zijn 220 melkkoeien. Uh, we can, can we get three? Yeah, sounds like this. Okay. You see, we have, there we have a natural pit. En hij wijst nu naar een groep bomen waar een natuurlijke waterbron ligt. Het water comes in and it drains out down to the ditch. Water dat vrijelijk over de velden vloeit, de sloot in. En water dat de koeien dus hier gewoon kunnen drinken. There's one over where the other well is there. Those are natural pits. Ja, en niet ver van de boerderij ligt de locatie waar Cordrilla een proefboring naar schaliegas heeft gedaan. My makers, would be if for whatever reason the the water table that we actually is a natural water table was contaminated in any way at all. En boer Pemberton is bang dat schaliegaswinning tot vervuiling van het grondwater leidt. So, once, that, once you the aquifer, you will the land. Mike Hill is een ingenieur die werkzaam is in de gas- en olie-industrie. en hij stelt: once you the land, you've, you're banks, banks for ja, als het water hier vervuild raakt, dan zou de landbouw in deze regio in het noordwesten van Engeland voor tientallen jaren lijden. Het is niet echt schade aan de propjes die ik zo bezorgd ben als het gaat om tremors zoals die. Het is schade aan de well. Die angst voor vervuiling van het grondwater, ja, die is niet zomaar. In 2011 veroorzaakten proefboringen van Quadrilla twee aardschokken. And that well en die well was beschadigd over een vrij grote periode. Die bevingen beschadigden de boorput. De Health and Safety Executive heeft nooit een van de wells die Quadrilla heeft geboord gecontroleerd voor Maar ja, de overheid heeft nooit controles uitgevoerd en we moeten op Quadrillas woord geloven. Dat het veilig is. Mike so there's no one coming and verifying, inspecting that they actually done that, even if they say they've done that. Mike Hill is op zich niet tegen schaalijswering, maar zegt hij, het kan veel veiliger. En hij pleit dan ook voor betere en strengere regulering. Uh, good evening. My name is John Hobson. Uh, I've lived in London with my family since the year 2000. Maar die regulering, ja, die is er niet. En het verzet tegen schaalijswering. Groeit dan ook, zoals hier in Lithum, een dorpje vlak bij een van de locaties waar Quadrilla proefboring heeft verricht. En hier is nu een protestbijeenkomst en de zaal is echt afgeladen vol. Tonight I'm going to talk to you about some of the safety and the local issues that rond identified around fracking. John Hopson is de voorzitter van het actiecomité Defend litham en hij maakt zich niet alleen zorgen over grondwatervervuilingen. I think that uh, the level of shale gas production which they're proposing would have a totally destructive effect on our local tourism. Deze regio is een grote toeristentrekker met uitgestrekte zandstranden en natuurgebieden. We're talking not just about the the pads themselves. Maar met de grootschalige winning van schuilgas zien we niet alleen de boorplatforms. We have pipelines, we've got noise pollution. We've got light pollution. Uh, we've got a huge increase in road traffic. Maar ja, moeten er ook pijpen gelegd worden? Vrachtwagens die het vervelde water moeten vervoeren. Now all of this is going to add up to something which is going to totally change the character of this area. It's going to industrialize it. En wat we in feite zien is een industrialisatie van het platteland hier. Voor toerisme zou dat de doodsteek betekenen. We hebben ook de bezwaren van de omwonenden aan de Quadrilla voorgelegd. En die zegt de regelgeving is al streng. En bovendien is schaliegaswinning ook veilig. Er zijn al 2000 boringen aan land verricht, zegt het bedrijf. En geen enkele keer heeft dat tot vervuiling van het grondwater geleid. Dan naar de halfjaarcijfers. Want het is juli en dan komen de cijfers binnen. Ook die van de autoverkopen. brancheorganisatie RAI en Bovag. We komen later vandaag met definitieve cijfers. Maar onze verslaggever Louis Dekker weet al meer. Louis, uh, wat weet jij? Dat het heel slecht is, heel slecht wordt. Dat het in ieder geval met meer dan een derde is ingezakt. En dat het echte percentage, dat horen we later vandaag... waarschijnlijk tussen de min 36 en min 37 procent komt. Oei. Dus uh, dat is echt wel desastreus, hoor. En dat is een daling in uh, pure verkopen van nieuwe auto's op dit moment. Dus bijna 40 procent. Ja. Ja, ja, het gaat om nieuwe auto's. En die vergelijk je dan altijd met het halfjaar van het jaar ervoor. Dus in dit geval het eerste halfjaar van 2012. En ja, Dan kom je uit op, op ruim een derde. Misschien inderdaad wel tegen de 40 procent. Dat klinkt nog erger. Hoe dan ook of het nou 35 procent of 40 procent wordt. Het maakt voor de branche niet meer zoveel uit hoor. Want het, dat het heel slecht gaat, dat weten we al een tijd. Alleen die cijfers... Die hakken er toch altijd enorm in. En je gaat die ook echt merken in de bedrijven, in de garages, bij de dealers, et cetera. Komt het echt puur door het gebrek aan vertrouwen in de economie? Dat mensen uh, de portemonnee dicht houden? Ja, ja we hebben veel grapjes gemaakt hè, over de opmerking van Mark Rutte destijds. Dat we allemaal ja, nieuwe auto's auto gaan open. kopen. Nou, ja, ja nou, nou mooi niet hoor. Nee, iedereen kijkt de kat uit de boom. Als we al iets kopen, is het klein, zuinig en goedkoop. Daar verdient die dealer dan ook nog geen barst aan. Die moet vervolgens het hebben. Want onderhoud, op het onderhoud gaan we vervolgens ook bezuinigen. Dus het is wel uh, alles zijn op rood. Het geld moet verdiend worden in de werkplaats. Maar uh, ook daar is het echt uh, heel, heel erg veel moeite doen. En heel moeilijk om echt veel geld te verdienen. Omdat we op dit moment gewoon overal de hand op de knip houden. Ja. Bij nieuwe auto's, maar ook bij onderhoud. En, eh, de, ondanks alle acties, want je ziet soms acties voorbijkomen. Betaal 0% rente eh, in de eerste jaar of eerste twee jaar. Zelfs als je de auto financiert via bijvoorbeeld een bank. Ja. Dat maakt niets uit. Dat helpt. Dat trekt mensen niet over de streep kennelijk. Ja, het, het trekt een paar mensen altijd wel over de streep. Maar het, het, het is wel zo dat het overwegende beeld is dat we dat vorig jaar ook al hebben gezien, dat soort acties. En twee jaar geleden ook. En het blijft natuurlijk niet doorgaan. Het houdt een keer op. Je ziet op dit moment vooral dat mensen denken, goed, die auto, dat is een dure uitgave. Het is niet de meest verstandige uitgave in deze tijd, misschien wel. Uh, dus dat stellen we maar even een jaartje uit. En zo moet je het op dit moment ook zien. De autobranche is in gedachte al in 2014. Als het allemaal alleen maar beter kan gaan. Want 2013 wordt een rampjaar. We zijn op weg naar het slechtste jaar misschien wel in 44 jaar tijd. We moeten terug als alles zo gaat zoals het bureau dat op dit moment de eerste cijfers naar buiten brengt. Het bureau Aumacon. Die komt uit uh, op die min van min 36, min 37 procent. Ze hebben ook de prognose al verlaagd, op jaarbasis naar 375.000, dan denk jij nog, dat zijn er best veel. Nee hoor, we moeten terug naar 1969, toen hadden we er 349.000, dat is het slechtste jaar en daar komen we echt in de buurt. Goed, maar als jij vertelt dat ze niks meer nieuws verkopen en ook niet meer het onderhoud laten plegen, dan zijn er bedrijven ongetwijfeld die dat niet kunnen volhouden. Ja, en dat zie je nu echt. Het gaat nog niet heel erg hard. Er zijn 64 bedrijven failliet gegaan, maar dat zijn er wel dik tien per maand. En bij ieder bedrijf komt die klap heel hard aan. En er worden ook nog bij bedrijven die niet failliet gaan heel veel mensen ontslagen op dit moment. Dus iedereen die zijn auto in onderhoud heeft, zal het gaan merken, zal het om zich heen gaan zien dat er mensen verdwijnen. Louis Dekker over de nog verder inzakkende autoverkopen. Nou, dan rijdt er als het goed is niet veel nieuws op de weg op dit moment. Jolanda van der Velden. Er de rijdt sowieso niet zo gek veel meer. Uh, 55 kilometer, Lara. Uh, daarvan valt op de lange file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knoopend Amstel 10 kilometer is een aanrijding. Bij Knopend Amstel's 1 één rijstrook dicht. Goed nieuws over de A44. Daar zijn alle rijstroken weer open. Van Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden-Zuid en Wassenaar-Kerkenhout nog 5 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Gisteren van failliet, vandaag alweer open. De winkels van de Harense Smit hebben een nieuwe eigenaar. Microelectro, eigenaar van deze keten van uh, It's Electronics, neemt de elektronica winkel over. 300 van de bijna 500 medewerkers kunnen daardoor weer aan de slag. We gaan praten met de directeur van Microelectro, Jan Hoogstraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg vandaag alweer open, maar gaan inderdaad die winkels vandaag alweer open? Er zijn er twintig vandaag opengegaan, ja. Dat zullen in de loop van de week wel een paar bijkomen. Hoe lang had u de keten al op het oog? Nou, ik moet wel iets corrigeren, want wij hebben het voor de helft mee doorgestart. En De andere helft is van de voormalige eigenaar van de Haarse Smit. Oké. Ja, nog een keer mijn vraag. Hoe lang had u de keten al voor de helft op het oog? Nou, we hebben al enkele jaren geleden uh, als micro- zijn er wat winkels uh, verkocht aan de hr en eigenlijk sindsdien ook altijd in gesprek gebleven over te, om te kijken of we daar uh, wat synergie-effecten konden creëren. Synergie-effecten, ja. Uh, heeft u gewacht nu tot een faillissement? Is dat, was dat extra interessant? Nee, want je weet uh, bij een faillissement totaal niet hoe een consument erop gaat, uh, gaat uh, reageren. Dus dat was niet zo dat we daarop zaten wachten. nee. Wat zijn de vooruitzichten voor de Harense smit Want het is uh, niet gelukt het hoofd boven water te houden. Waarom zou dat nu wel lukken? Nou goed, de, de organisatie van de Harelse-Smit bestond al heel erg lang. En uh, dan heb je toch te maken met de historie. En uh, in het verleden zijn er ook uh, reorganisaties geweest. Maar goed, dan kan je nooit echt vanaf nul beginnen. En dit is eigenlijk wel een, een, een frisse herstart. Dus dat is toch wel een heel ander verhaal. Dus dat betekent wel dat, uh, dat gelijk alle, alle radertjes gelijk goed kunnen, uh, komen te staan. Ja, maar dan moet de consument ook een beetje meewerken in Hoogstraten. Ja, maar dat was het probleem niet. Bij Harense-Smit bedoeld? Bij Harense smit staat wat dat betreft uh, borg voor, uh, voor kwaliteit en, uh, en service. Mm -hmm. En de klant die zie uh, en de omzet die waren ook daadwerkelijk uh, goed genoeg. Waar zat het hem dan in? Uh, de vroegere strategie om uh, landelijk te gaan daar heeft ze uiteindelijk uh, aardig uh, genekt. Ze, ze wilde te uh, groot worden eigenlijk. Uh, ja, op dat moment een uh, strategie hebben om, uh, om landelijk te gaan zitten. En vervolgens uh, uh, lukte dat niet. En uh, ja, om, om te downsize, dat, uh, dat is een vervelend scenario. En dat duurt eigenlijk veel te lang. Wij wensen u uh, succes. Dank u wel. Meneer Hoogstraat. Fijn dat u even een uh, toelichting wilde geven bij ons. Geen probleem, dank u. Geen drie wielen, maar nu vier wielen voor de nieuwe zonnewagen van de TU Delft. Met deze auto, de Nuna 7, gaan studenten voor de zevende keer meedoen... aan de World Solar Challenge 2013 in Australië. Verslaggever Menno Reemmeijer was vanochtend vroeg bij de presentatie van de auto. Ja, morgen, Ja, hij zit erin. Zit hij daarin? Ja. ja? Een, een busje met een aanhanger. Er staat nog Nuna 7 op, in kleine letters. Nou, ik loop even mee, want... Gaat iemand kennelijk toch iets open doen? Nee? Oh, hij gaat hem zelfs dicht doen. Je gaat hem weer op slot zetten, dan? We moeten nog met z'n allen even wachten. Op het moment dat we hem uh, gaan het hullen. Hier. Ja, onderkant wielkap. Ja. Ja. Je ook onderkant wielkap. Ik heb onderkant wielkap hier. Maar voor de fotosessie moet hij toch al eerder de aanhanger uit. En dan, uh... Het slagje draaien en dan bij het putje. Ik heb hem hier. Jorrit de fotograaf die staat erbij te kijken. Ja. Maar Jorrit de fotograaf is zelf ook. Ja, een lang. Lid geweest uh, van een team. Dat is al een paar jaar geleden. Maar. Uh... Zo, wat was het? Solar 3. Nu ja. nu naar 3. Nu na 3. Klopt. 2005 In. was dat. Ja. ja. Ja, dat was uh, nog steeds het mooiste project dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Ja. En nu fotograaf? Ja, ja, na wat omwegen zit ik tegenwoordig, uh, ben ik fotograaf geworden. En uh, ja, het is natuurlijk fantastisch om hier nog steeds bij betrokken te zijn. Ja, dit is, uh... Maar je bent ook degene die het beste kan beoordelen wat er nou anders is aan deze. Uh, we mogen nog geen al te grote geheimen verklappen. Nee, Hij lijkt dat kleiner. Ja, ja, ik denk dat dat toch gezichtsbedrog is. Ja, ja, ja want er zitten nog steeds uh, met name dezelfde hoeveelheid zonnecellen op als uh, afgelopen ja. jaren. En uh, ja, de rest wat er omheen zit, dat, uh, dat ja, verandert de verhouding een beetje. Wat heel belangrijk is in deze foto is dat iedereen in zijn eigen identiteit gaat staan. Dus niet maar die je een klein beetje varieert, zeg maar, soort, soort van interacties met elkaar. Ik heb daar Marlies Hak, de Team Captain, staan. maakt zich wat zorgen over al die boten, want we liggen aan een kanaal. En ja, spionnen kun je overal hebben. Ja, inderdaad, er varen hier genoeg boten voorbij. En als zij onze auto nu al zien staan, dan uh, is er straks geen nieuws meer, natuurlijk. Ja. Want dit is hem, hè? Ja, dit is Nuna 7, onze ja. nieuwe zonnewagen waarmee wij naar Australië gaan binnenkort. Hij moet even op de foto en dan wordt hij straks gepresenteerd. Het grootste uh, punt wat anders is, dat weten we. Uh, dat mogen ook zeggen dat is dat hij vier wielen in plaats van drie wielen heeft. Uh, dat heeft alles te maken met de reglementen. Maar andere nieuwe geitjes? Nou, de vorm is totaal anders. Dat uh, kun jij op dit moment zien. Ja. Maar daar kan ik nou nog niks over zeggen. Mag ik zeggen waar de cockpit zit? Nee, Bijvoorbeeld? dat mag ik niet zeggen. concurrent is Japan. Klopt, ja. Onze topconcurrenten zijn uh, Japan en uh, Michigan van Amerika. Maar vorig jaar uh, heeft Japan gewonnen, dus dit jaar uh, ja. is de bedoeling Maar weet je dan geslaten? ook hoe ze daar ervoor staan, hoe die wagen er daaruit uitziet? Hoe ze hem daar hebben ontwikkeld? Nee, de Japanners die zijn uh, heel erg gesloten in hun uh, communicatie. Af en toe laten ze kleine dingetjes los, maar eigenlijk is het nog steeds onbekend hoe een wagen eruit ziet. Dus uh, ja, daar zijn we natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Ja. Zijn we er klaar voor? Komt-ie. Eén, twee. Komt-ie nog een keer. 1, twee, dankjewel. Ja, de concurrentie komt ook uit eigen land. Bijvoorbeeld van de TU Eindhoven en de Universiteit Twente... sturen ook teams naar Australië. Allang thuis en vergeten uit te checken bij het spoor of de metro. HWB en reizigersorganisatie Rover starten een onderzoek naar de omvang van... die door de reiziger vergeten eindpiep. En de vergissingen die soms ontstaan bij het wisselen tussen bijvoorbeeld trein, metro of tram. Mijano Remmers piept zich een ongeluk vanochtend op Utrecht Centraal. Mijn reis eindigde. Ik stapte uit de trein. Maar voordat ik uitcheckte, eiste van alles mijn aandacht op. De boekenwinkel, het krantje. De notenbar schreeuwt om een zakje noten te kopen. En de super, de supermarkt voor de laatste boodschap. En toen, toen kwam ik bij de uitgang van het station. En was de pieppaal allang vergeten. Zo ongeveer werkt het volgens Leonard Verhoef, denkpsycholoog. Die het systeem van het in- en uitchecken niet zo geslaagd vindt. Kijk, Als ik hier doorloop, zie ik de Bruna, ik zie de Notenbaar met hun grote reclames. Je zou boven de uh, paaltjes, zou je een vlaggetje kunnen hangen of uh, uh, vergeet niet uit te checken, zou je kunnen doen. Dat zou je ook kunnen doen. He, dat dat, dat uh, is bovendien wat goedkoper. Toch zegt NS, gaan we door met die poortjes, die klappoortjes die gaan er komen en ook de kaartautomaten zullen blijven, vertelde vanochtend Erik Trindhamer van de NS. De kaartautomaten blijven op stations, want daarmee kan je saldo laden op je overchipkaart of kan je een abonnement open komen halen op je overchipkaart, maar daar komen ook nieuwe kaartjes uit. Kaartjes met een chip. Kijk, dat is een nieuwtje. Ja, wij weten dat er toch een grote groep mensen is. We hebben 9 miljoen klanten per jaar. En daar is een aanzienlijk aantal van wat weinig met het openbaar voorreist. Bijvoorbeeld twee keer per jaar naar Schiphol, omdat het lekker makkelijk is. En voor die mensen blijft er een uh, eenmalig te gebruiken product. Nou, ik heb uh, een overchipkaart, maar ik heb ook een trajectkaart naar Hilversum. En ik heb geprobeerd om dat op elkaar te krijgen en dat lukt dus niet. Dus ik ben al een keer met die overchipkaart gegaan. En dan krijg ik dus niet die korting die ik van de, van de trajectkaart krijg. En dat schijnt niet te kunnen. En daarom kunnen die poortjes ook niet dicht. Nou ja, dat was gelijk ook een file natuurlijk. Want iedereen die gewoon niet zo'n chip heeft, die, die moet dan weer zijn, zijn kaartje laten zien. Ik hoop dat dat wel snel verandert dan. Nou. Terechte opmerking van meneer. Um, de jaartrajectkaart wordt als laatste verchipt. Inmiddels is het wel zo dat als de poortjes gesloten zijn... u met een jaartrajectkaart de poortjes kan openen. Maar er komt straks een nieuwe regeling voor die mensen die een jaar hebben. Zodat ze wel de korting krijgen waar ze recht op hebben. En tegelijkertijd ook voor of na hun traject kunnen blijven reizen. Erik Trenthamer van de NS die nog vertelde dat ongeveer 2% van de dagjes mensen wel eens vergeet uit te checken. En dat dat bij de vaste forens een half procent is. Maar ja, over een heel jaar gerekend is dat toch een behoorlijk bedrag. Dat bedrag steekt NS niet in de zak, zeggen ze. Dat vers, eh, ver, ja, verdwijnt eigenlijk in een soort reservoir. Het blijft van de reiziger die daar ten alle tijde nog aan aanspraak op kan maken, maar dan moet hij wel de klantenservice bellen. Kijk, en daar, daar wringt het, zegt cognitief psycholoog Lennart Verhoef. Het systeem van contactloos betalen, elektronisch, is wel handig... maar de verantwoordelijkheid wordt wel heel erg bij de reiziger gelegd, zegt hij. Ook met die speciale klaphekken die er gaan komen. Het huidige systeem he, is een, in feite afhankelijk van de vervoerder... En dat was de strip, papieren strippenkaart niet. Daarmee kon je bij elke vervoerder volgens hetzelfde systeem kon je reizen. Nu is dat niet zo. En dat blijkt bijvoorbeeld als je overstapt moet je opnieuw uitchecken en inchecken. En ook als je bij het verkeerde paaltje incheckt, dan heb je een probleem. Dat merk je niet, maar er ontstaat dan ontstaat er wel een betalingsprobleem. En dat was voor de papieren strippenkaart ook. Want bij elke vervoerder moest je dus een kaartje hebben voor die vervoerder. En dat is nu ook weer zo. Dus we dus zetten eigenlijk... eigenlijk een beetje terug in de tijd ook. Ja, we zijn terug in de tijd. Ik ben benieuwd wanneer deze paal terug te vinden is in het spoorwegmuseum. Bij die grote stoommachines. Ja. Maar nog eens heeft het einde ingeluid volgens mij van de overchipkaart vanochtend. Half tien, einde is dit ook van het NOS Radio 1 Journaal. Sven Kokkerman is al hier om te vertellen wat hij gaat doen zo dadelijk. Goedemorgen. Gemeenten worden of ze het nou leuk vinden of niet... vanaf 2000 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ondanks alle kritiek die ze op de plannen hebben. Maar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn... die heeft een wetsvoorstel ingediend gisteren. En dus gaat het ervan komen. Hij ligt zijn wetsvoorstel zo meteen toe. De VVD vindt het onterecht dat de Amerikaanse discussie... over schaliegas overwaait naar Nederland. Nu de Rabobank, gisteren hebben jullie ook te horen... in Amerika stoppen de financiering van schaliegasprojecten. en Corsica heeft zichzelf even enorm op de kaart gezet door de Ronde van Frankrijk. De vraag is, hoeveel zal het uh, profijt zijn... dat het eiland van Napoleon daarvan uiteindelijk zal gaan merken? Dat en meer zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Maar eerst, de NOS Journaal, Jan van der Putten. Pensioenfondsen willen fors meer investeren in de Nederlandse economie. Vandaag komen ze met plannen om meer geld te investeren... in bijvoorbeeld de wegen. De fondsen eisen dan wel garanties dat de overheid... een deel van de risico's draagt. Particuliere beveiligers nemen meer taken over van de politie. Ze mogen door gemeenten worden ingehuurd om toezicht te houden op het gebied van parkeren, alcohol en vuurwerk. En dan heeft de politie meer tijd voor het handhaven van de orde. Minister Opstelte schrijft dat in een brief van de Tweede Kamer. Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van de wet op het passend onderwijs over een jaar. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Scholen moeten ook leerlingen plaatsen die veel extra aandacht nodig hebben... om de instroom naar het dure speciaal onderwijs te verminderen. Maar veel basisscholen hebben daar geen geld voor. En de Egyptische president Morsi verwerpt het ultimatum van het leger. In een verklaring waaruit wordt geciteerd door Reuters en de BBC... zegt hij dat hij vasthoudt aan zijn eigen plan om het land te herenigen. Het leger had hem 48 uur de tijd gegeven... om aan de eisen van het Egyptische volk tegemoet te komen. En dat zijn de hoofdpunten. Er informatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde is er nog iets over van de ochtendspits. Jawel, nog ongeveer de helft. 55 kilometer. De langste file staat op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breuken en knooppunt Amstel 13 kilometer. Dat was een aanrijding. Net zijn alle rijschokken weer vrij. Ook een ongeluk op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de knopende de Ketelplein en Kleinpolderplein 3 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is de linkerrijstrook dicht. Een verkeer op weg naar Amsterdam wat denkt om te rijden via de A27 richting Utrecht. Heeft een, ook een ongelukje op die route. Tussen knopen de Rijns Weert en Utrecht-Veemarkt staat twee kilometer. Bij Utrecht-Veemarkt zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg... maar wel onder de voorwaarden van staatssecretaris Van Rijn. Klokkenluider Edward Snowden krijgt een heldenstatus in Rusland. Corsica spint garen bij de ronde van Frankrijk. En dat sluit lekker aan het ochtendtumeur van Marts Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Witte Wierum. Waar achter elke scheur door een aardbeving een mens schuil gaat... Volg mij op Twitter als u wilt, het S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.nl. .no. Gemeente, dames en heren, zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg... en daarvoor krijgen ze minder vrijheid dan aanvankelijk werd gedacht. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid... heeft gisteren een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. Meneer van Rijn, goedemorgen. Goedemorgen. U geeft de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg aan gemeenten en bepaalt vervolgens wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Is dat niet een beetje meten met twee maten? Nou, als dat zo zou zijn wel, maar dat doen we niet. Uh, we geven de gemeenten de verantwoordelijkheid om uh, zeg maar de behandeling en begeleiding en ook de bescherming van kinderen uh, in één hand te nemen. <coughs> en daar krijgen ze uh, de taak en verantwoordelijkheid en het budget ervoor. Maar wij gaan natuurlijk wel regelen, dat overigens ook in nauwe samenspraak met de gemeente, dat we goed letten op de kwaliteitseisen. Dat als er zorg verleend wordt, dat die natuurlijk moet voldoen aan nationale en overigens ook internationale standaards. En er komt een goed toezichtssysteem, dat we ook letten op de zorgaanbieders die die zorg leveren. Dat ze moeten natuurlijk voldoen aan de eisen die daarvoor gesteld worden. Ja, want ze mogen niet zomaar zorg inkopen waar ze dat zelf willen. Uh, dat moet bij gecertificeerde bedrijven. En nou is het probleem dat er heel weinig van die bedrijven zijn. Nou, kijk, wanneer het gaat om de justitiële kant... Zeg maar, als je kinderen moet beschermen en uit huis moet uh, plaatsen... dan uh, hechten we eraan dat dat gebeurt door instellingen die daar uh, verstand van hebben. Dus met name vanuit de justitiële kant is er ook op aangedrongen. En overigens uh, is dat ook, ook dat in goed overleg met de gemeente gebeurd... om te zorgen dat die uit huisplaatsing natuurlijk met alle mogelijke juridische... en zorgvuldige kwaliteitswaarborgen gebeurt. Want dat ja. is ook in zo'n situatie natuurlijk uitermate van belang. Dat begrijp ik, maar er zijn weinig instellingen die die certificaten hebben. Uh, ja, daar wordt ook spaarzaam mee omgegaan, omdat, dat, uh, omdat als je mag beslissen over uithuisplaatsing en uh, zeg maar kinderen moet plaatsen, dan uh, zijn er, worden er hoge eisen aangesteld. Dus dat kan niet iedereen, dat klopt. Nou zeggen die gemeenten uh, al een tijdje, jongens in Den Haag, pas nou op, want dit gaat mis. Wij hebben straks gewoon niet genoeg geld om jeugdzorg aan te bieden, zoals we dat de afgelopen jaren en uh, decennia gewend zijn in dit land. Um, die hele operatie voor decentralisatie naar de gemeente om hè, wat ik net zei behandelen, begeleiden en uh, beschermen in één hand te brengen, gaat er ook ervoor zorgen dat het ook veel efficiënter georganiseerd uh, kan worden. Het is nu zo dat als er een probleem in een gezin is, dat je vaak met 4, 5, 6, er zijn zelfs verhalen van 10 hulpverleners uh, uh, over de vloer komen, die allemaal plannen moeten maken en waarvan het ook uitermate ingewikkeld is om die informatie uit te wisselen. Door de organisatie daarvan nu veel meer in één hand te leggen, kan het ook veel efficiënter georganiseerd worden. Kan je minder versnipperd werken, zijn er minder hulpverleners en kun je vanuit één plan, één regie zeg maar, zo'n gezin uh, bijstaan. En wij denken dat dat, en dat geeft de gemeente overigens ook aan, dat dat echt ook kostenbesparend kan werken. Los van het feit dat het natuurlijk ook veel betere kwaliteit geeft. Uh, ja, maar juist daar zijn die gemeenten zo bezorgd over toch? Nou, kijk, voor gemeenten is het deels een nieuwe taak. Deels hebben ze die taak ook al. Deels komen die van de provincie, deels komen ze van het Rijk. Dus het is natuurlijk best een beetje gepuzzel in het begin... van hoe je dat moet organiseren. Maar gemeenten geven ook aan, en we zien ook in de praktijk... daar waar experimenten lopen, dat als je dat een beetje goed organiseert... de goede informatieuitwisseling hebt, dat je ook nou ja, ongelukken voorkomt... en het ook gewoon ja, efficiënter kan organiseren. Ja, maar goed, tegelijkertijd moet er ook worden bezuinigd. Het totale budget wordt met 15% gekort, 450 miljoen euro... Het, ja, pro het probleem wordt er niet minder groot op. Dus nee. dat betekent dat er minder geld is om het probleem aan te pakken. Ja, maar kijk, als we, als we nou niet zouden hoeven bezuinigen... zouden we deze operatie ook uh, doorvoeren. En eigenlijk uh, zeggen we al tientallen jaren tegen elkaar... De jeugdzorg in Nederland is te versnipperd georganiseerd... met te veel verantwoordelijkheden... met te veel uh, uh, hulpverleners over de vloer... die onvoldoende informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Dus deze operatie... Uh, die zouden we ook doen als er geen uh, acute geldnood was... om het even zo simpel te zeggen. Uh, en ja, en als het bezuinigd moet worden... dan uh, moet je dat ook op deze sector uh, doen. Ja. Met het grote voordeel... dat uh, die efficiënte organisatie ertoe leidt... dat het ook nog wel voor een belangrijk deel opgevangen kan worden. Nee, voor een belangrijk deel opgevangen kan worden... Nou ja, omdat dat zijn nogal wat op... uh, slagen nou ja, om de arm. Nee, ik denk dat er twee bewegingen gaan ontstaan. Beweging 1 is dat het efficiënter georganiseerd kan worden, dat wat ook kwaliteit omhoog brengt en kosten scheelt. Maar in de tweede plaats kunnen we door deze benadering, door het in één hand, hand te brengen, ook vaak voorkomen dat er duurdere zorg wordt voorkomen. Ik geef het voorbeeld uh, vaak van de gemeente Amsterdam, ja. die op een hele geïntegreerde werkwijze al werkt om te zorgen van hoe kun je verschillende uh, professionals met elkaar laten samenwerken, zodat je van tevoren weet van: uh, ga je nou eerst naar schuldhulpverlening beginnen en pas daarna jeugdzorg in plaats van andersom. En daaruit blijkt dat er in belangrijke mate preventief gewerkt kan worden... en dat ja. er maar dure uithuisplaatsingen worden voorkomen. Ja, even een paar punten doornemen uit het wetsvoorstel. Ik citeer, de wet betekent een ingrijpende reorganisatie... van de hulp aan kinderen met problemen, meer nadruk op preventie... zoals u net zelf al zei, en het versterken van de eigen netwerken. Wat bedoelt u daar precies mee? Um, wat je ziet is dat uh, als er een, uh, een kind in een gezin in een probleem is uh, gekomen. Uh, en waarin uh, ook vaak sprake is van uh, nog meer problemen. Dus uh, uh, mishandeling of uh, dreigende mishandeling of uh, schuldproblemen. Dan uh, kun je daar wel als hulpverlener naartoe gaan. En dan kun je bijvoorbeeld met jeugdhulp uh, beginnen. Maar dan moet je bijvoorbeeld eerst het uh, schuldprobleem oplossen. En wat nu ook vaak blijkt is dat als je de omgeving van zo'n gezin inschakelt, familieleden die iets kunnen... of uh, andere contacten die ze hebben, dat ja. er veel meer uh, ja, zeg maar support in de omgeving is... dan we op het eerste oog denken. Ja. En Wat ook vaak blijkt, is dat als je dat inschakelt, dat de hulp vaak effectiever wordt. Maar die familieleden moeten ook al gaan mantelzorgen van u. Dus die krijgen het hartstikke druk. Nou, kijk, niet iedereen hoeft allemaal hetzelfde te doen. Uh, nee, maar dan er zijn niet... ze juist in dat soort gezinnen vaak heel veel problemen tegelijk, hè? Ja, dat klopt. En dat is ook precies de reden waarom er vaak heel veel verschillende hulpverleners in zo'n gezin zitten. Die vaak van elkaar niet weten wat er gebeurt. En deze operatie leidt ertoe dat die hulpverleners ook veel meer met elkaar gaan samenwerken. Nou komt er nationaal toezicht. Staat ook in het wetsvoorstel. Uh, ja, dat is... Eigenlijk geen verandering ten opzichte van de huidige situatie. We hebben nu een inspectie voor de jeugdzorg die erop let dat aanbieders van jeugdzorg voldoen aan kwaliteitseisen. Ja. En we hebben gezegd: uh, het is verstandig om, als we, ook als die verantwoordelijkheid naar de gemeente gaat, dat de gemeente natuurlijk primair verantwoordelijk worden, maar dat zorgaanbieders die zorg moeten aanbieden die ze aan kwaliteitseisen moeten voldoen, gewoon een eenduidig toezicht uh, krijgen. Ja. Maar goed, een van de kritiekpunten is nou net dat er uh, bij de gemeente te weinig expertise is om uh, die taak goed te vervullen. Dus dan kunt u nationaal toezicht gaan houden. U kunt nationaal de beperkingen van de vrijheid van die gemeente gaan opleggen. Maar als daar te weinig expertise is, dan ontstaat er toch een probleem, of niet? Nou, de vraag is of er te weinig expertise is. Kijk, gemeenten hoeven niet zelf die jeugdzorg te gaan uitvoeren. Uh, ze moeten het vooral gaan organiseren. En wat heel belangrijk is, is dat op gemeentelijk niveau in wijken en buurten... ...teams worden gevormd van, uh, met verschillende personaliteiten. Dus mensen die verstand hebben van begeleiding... Ja. ...mensen die verstand hebben van, uh, van kinderbescherming... ...en ja. mensen die verstand hebben van behandelen. Want ja. soms is het ook zo... Dat er een probleem is met een kind of met, een, met de ouders. Ja. Waarin er gewoon een psychiatrisch probleem is waarin gewoon behandeld moet worden. Ja, ja dan moet je niet met jeugdhulp in de, aan de gang, maar dan moet je hem gewoon met de behandeling van de GGZ aan de gang. Ja. Maar goed, u kent toch, sorry dat ik erover doorblijf zeuren. Maar de afgelopen maanden zijn die gemeenten tamelijk hoog in de boom geklommen om richting u te roepen. Beste staatssecretaris, allemaal leuk en aardig. Maar we hebben dat geld niet, we hebben die tijd niet en we hebben die expertise niet. Nou, zij zeggen een paar dingen. En zij zeggen van als je ons die taak geeft. Zorg er dan voor dat je ons zoveel mogelijk vrijheid geeft om die zorg te organiseren. Dat doen we ook. Tegelijkertijd zeggen de mensen die hulp bieden en die, die zorg aanbieden... zeggen van ja, maar we willen er wel op letten dat als die zorg geboden wordt... dat die voldoet aan de kwaliteitsnormen die we daarvoor stellen. Ja. Nou, Dit wetvoorstel probeer die twee dingen te combineren. Aan, ja. de ene, aan de ene kant gemeente, middelen, ruimte, maar ook bevoegdheden te geven om die zorg beter te organiseren. Ja. Maar aan de andere kant een aantal waarborgen erin te brengen, zodat ja. we ook kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. Maar goed, als die, maar u gaat niet door in op het kritiekpunt van die gemeente, ook in deze uitzending vaak geuit. Namelijk dat ze die expertise niet hebben en het geld niet genoeg hebben. Ik denk dat het, uh, uh, dat het heel verstandig is van de gemeente om, ook als ze de taken bijkrijgen. Uh, natuurlijk ook een beetje te blijven roepen dat er te weinig geld mee gepaard uh, gaat. Dat houdt ons allemaal uh, scherp. Maar laten we uh, ook één ding duidelijk stellen. Uh, wij praten nu al jarenlang over een andere organisatie van de jeugdzorg. En gemeenten geven ook al jaren aan van geef ons de vrijheid om in eigen hand te regelen. Dan kunnen we dat beter, sneller, eerder, maar ook goedkoper. En uh, de experimenten en de, uh, die ik zie op de werkbezoeken die ik afleg... die tonen dat ook gewoon met harde cijfers aan. Dus ik ben er echt van overtuigd ja. dat gemeenten in staat zijn om die jeugdzorg beter te organiseren. Kunt u garanderen aan iedereen die jeugdzorg nodig heeft... dat de kwaliteit van de jeugdzorg en ook de beschikbaarheid van jeugdzorg blijft op het pijl zoals we dat nu kennen? Uh, ik hoop dat het pijl eigenlijk beter wordt. Want wat je ziet, is dat uh, uh, in een aantal gevallen er uh, heel veel plannen uh, en heel veel hulpverleners in een gezin komen. Ja. Zonder dat er echt zicht is op uh, effectieve hulp. Uh, en ik, ik, ik geef het voorbeeld maar even, wat ik er net ook probeerde te noemen. Uh, stel, een gezin is in grote problemen. Ja. En dan gaat er een jeugdhulpverlener naartoe. En dan blijkt na een tijdje van dat het echte probleem, wat eerst opgelost moet worden. ...de schuldhulpverlening is. Ja. Er is een grote schuld. En als je dat niet oplost, ja, dan kun je met jeugdhulp aan de gang blijven tot je een ons weegt, Maar ja. dat drukt zo zwaar op zo'n gezin dat je eerst daarmee moet beginnen. En dat nou, doordat... begrijp ik. En door dat maar... bij de gemeente in één hand te leggen, ja. wordt én het probleem eh, beter opgelost... en de jeugdhulpverlening wordt effectiever. Goed. Mag ik resumeren dat u zegt, de kwaliteit van de jeugdzorg blijft op en eh, Sterker nog, die wordt beter omdat we het veel meer integraal gaan aanpakken? Integraler, dichterbij en preventiever. En dat is denk ik heel belangrijk voor de jeugdhulp. En als de gemeenten zeggen we hebben geen geld, dan zegt u dat is onderdeel van het onderhandelingsspel? Uh, dat is altijd onderdeel van het onderhandelingsspel. Uh, en er zal altijd een uh, tekort aan geld zijn als je uh, de goede dingen wil doen. Maar ik weet ook dat als gemeente het beter organiseren, dat er ook gewoon uh, het, het goedkoper te doen is. Juist. En als nou eind 2015 blijkt dat het allemaal niet zo werkt zoals u had gehoopt? Ik heb bij de behandeling in de Tweede Kamer gezegd dat ik niet de staatssecretaris ben die zegt van ik maak een wet en ik trek me er verder niks van aan. Uh, dit is een operatie om de jeugdzorg beter te maken. Ja. Die houdt dus niet op bij het maken van een wet. Dan zullen we met gemeente blijven kijken hoe effectief dat is. Ja. En zorgen dat, dat de, de, de, de kwaliteit altijd voorop blijft staan. Barton Verijn, staatssecretaris van Volksgezondheid. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Fabien Cousteau laat zich binnenkort 31 dagen opsluiten in een onderwaterlaboratorium. Een dag langer dan zijn beroemde opa Jacques. Wat doet dat eigenlijk met je lichaam als je zo lang onder water bent? Het antwoord komt van Erwin Helderman, die is hoofdinstructeur van het Nationaal Duikcentrum. En daar komt het antwoord van deze hoofdinstructeur Erwin Helderman. Hebben we hem gevonden? 1, 2, 3, komt hij? Het is uh, diep uh, koud en de omgeving, de atmosfeer is uh, kunstmatig. Dus er wordt uh, zelf zuurstof uh, toegevoegd. En er worden uh, natuurlijk andere gas worden eruit gefilterd. Uh, het is uh, warm, uh, vochtig. Dus je moet ook heel erg uh, op de hygiëne letten. Anders krijg je allerlei rare uh, ziektes en bacteriën. Eh, als het eh, onder druk is, er zijn er twee situaties. Dat is een, een saturatiesysteem waarbij mensen onder druk gaan gelijk aan de omgeving waar ze in duiken. Nou, dan worden er met gassen gedoken die eh, anders zijn als lucht. Met alle gevolgen van dien als daar in het mengen iets fout gaat. Nou, gezien de diepte is het natuurlijk ook mogelijk dat ze met een, een drukkamer daarheen gaan die op één atmosfeer blijft. Dus dat is omgevingsdruk. Maar er blijft natuurlijk wel het risico dat eh, de uitgeademde lucht niet goed gefilterd wordt. Waardoor ze eigenlijk eh, nog steeds eh, allerlei ziektes kunnen krijgen. Dat zijn de risico's. Uh, heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Witte Wieren. Niels de Jager. Hier een van de konijnenhokken wordt schoongemaakt. zitten in de hokjes ernaast... Sarah, Nummy en Doreen. Nog vrolijk te knagen aan, aan het stro. Um, dit zijn uw lievelingetjes, hè? Ja, dit is inderdaad een van mijn... Dat zijn... Enkele van mijn lievelingetjes. Hoe, hoeveel dieren zijn hier? Op dit moment moeilijk te zeggen. Want rond de vakantietijd wordt er veel aangeleverd. Maar ik denk zo rond de vijftig dieren op dit moment. Uh, Dita Kruisinga van knaagdieropvang je? U, u bent het telt kwijtgeraakt dus. Ja nou, we, mijn dochter is zo. en De medewerkers weten het verder ook wel hoor. Want we hebben ze wel allemaal in de pen. Dus, uh... hoe, hoe reageren de dieren eigenlijk als hier de grond weer trilt? Dat is natuurlijk wat moeilijk te zeggen met konijnen en zo. Want uh, uh, ja, ze hebben niet echt een stem, maar ze zijn wel heel stressgevoelig. Dus ik denk dat het heuseffect effect heeft. Wij merken het aan onze honden en katten vooral. U staat op een van de twintig foto's uit een fotoboek. Het fotoboek De Mensen Achter de Schade. U heeft hem hier al uh, in de handen. Een initiatief van de Groninger Bodembeweging, Danielle Blanken. U bent daarvan. Waarom dit boek? Uh, omdat wij het belangrijk vinden om uh, uh, de mensen een gezicht te geven. Om de, om de uh, schade en de, en de ellende en de angst en de onzekerheid een gezicht te geven. Er zijn heel veel foto's al van schades, Vooral scheuren en dergelijke. Maar wij vonden het heel belangrijk om te laten zien... dat het om gewone mensen gaat in een situatie ja, waar ze niet om gevraagd te hebben. Dus niet alleen maar die stenen, de, de, de scheuren in de stenen... maar ook de mensen erachter. Ja, nou, uh, ook scheuren in de mensen. U gaat met dit boek, die twintig foto's, vandaag richting Den Haag. Uh, aan, aan wie gaat u dit geven? Uh, we gaan het geven aan de uh, voorzitter van de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Heeft de politiek in Den Haag niet door dat het ook echt om mensen gaat? Uh, uh, dat hebben ze wel door. Maar vooralsnog is de afweging om gewoon door te gaan met de gaswinning uh, economisch. Dus het geld is belangrijker dan de mensen op dit moment. Dieter Kruisinga... Heeft u ook het idee dat Den Haag kiest voor het geld en niet voor de mensen? Ja. En met name ook onze volksvertegenwoordigers. Want daar hadden we ons ook op, ook op gevestigd. En ja, en met bepaalde moties en dergelijke. Maar ze geven vooralsnog niet thuis. En dat vind ik wel heel erg jammer. Laat even uw foto erbij pakken. Want hier zit u uh, voor de konijnenhokken. Ja, ja. precies deze plek hier. Ja. Uh, met welke dieren allemaal? Met bo en... Uh, Diego, dat zijn de honden. En er zit het zwart schoot. Helaas is Bo net overleden. Maar heeft een respectabele leeftijd van 14 jaar. Ja, met een boodschap eronder. Voor ons telt alles wat leeft en bloeit. Ook voor ook de NAM? voor de NAM, ja. Dus, dat dat, dat van bij ze... ons wel eens af, ja. Zeker. En uh, het zijn natuurlijk niet alleen uh, de mensen, uh, uh, maar ook de dieren in de omgeving. Ja, terwijl we aan het praten zijn, ik kijk zo even naar boven. Want je paalt boven nu, boven de deurpost, uh, een grote scheur. Dus dit is ook gewoon echt door de beving? Dat komt ook door de bevingen En dat zou aangepakt worden, maar dat, is dan, uh, dat wordt dan eerst... Wel gemaakt, maar de aannemer zegt ook... vervolgens bij een nieuwe beving komt het op een andere plek weer terug. Dus het blijft oplappen. Dat zeggen ze ook eerlijk. Daniela Blanke van de Groninger Bodembeweging. U stapt zometeen een paar dorpen verderop in Loppersum op de trein... richting Den Haag, om dit fotoboek dus uh, aan te bieden. Uh, u moet reizen via Groningen-stad, dan uh, de in -city dus helemaal naar Den Haag. Hoe lang bent u onderweg? Uh, ik denk een uur of drie. Drie uur. Is dat niet een beetje het probleem ook? Dat Den Haag ja, letterlijk en figuurlijk zo ver weg is... Uh, nou ja, uh, als het voor Den Haag hier te ver weg is, dan gaan wij dus die kant op. Om het, ja, de boodschap over te brengen? Ja, jou hoor. Dank u wel. Goeie reis. Bedankt. En goede reis terug, Nieuws de Jager. Straks klokkenluider Edward Snowden wordt als een held binnengehaald in Rusland. Maar eerst. Three, two, one, Deze dag. 1994. Ja, deze dag in 1994 wordt Andrés Escobar doodgeschoten. De voetballer van het Colombiaanse nationale elftal... maakte een doelpunt en eigen goal tijdens het WK-duel tegen de Verenigde Staten... waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Na een bezoek aan een nachtclub wordt Andrés met zes schoten gedood. Bij elk schot roepen de omstanders eigen goal. Zo weet Colombia-kenner Mark Wenink. Die schrijft voor La Chipsa en dat is een Latijns-Amerikaans magazine. Dit keer was het echt een team waar goede spelers in zaten, bijvoorbeeld... Uh... Escobar zelf, maar ook Carlos Baderama. En de verwachtingen waren dus best hoog gespannen deze keer... om in ieder geval naar die kwalificatie ook door te gaan. Want door het eigen goal van Escobar is dat uiteindelijk niet gelukt. En ja, dat is hem toch door veel mensen kwalijk genomen. Met een grote teleurstelling naar huis... en uh, ja, het publiek was ook gewoon echt teleurgesteld... En... Het was gewoon één grote desillusie. En sowieso is het dat veel mensen nog meer dan bijvoorbeeld in Nederland voetbal echt samen beleven in, in de kroeg. Televisie staat er eigenlijk standaard altijd aan op het volume dat je vaak niet normaal meer kan praten, vaak met voetbal. Ja, dus iedereen was het beter en hij was de zondebok. Nou, hij wilde nog toch even ja, het uh, echeck e van het uh, verloren WK. En van het eigen doelpunt van zich afschudden. En is toen met een vriend naar een discotheek geweest. Zijn bijnaam was trouwens de, de, de heer van het veld. Hij was gewoon ja, een rustige, aardige jongen. Zowel in het veld als daarbuiten. buiten. om een uur of drie, s'nachts is hij de discotheek uitgegaan. En op de parkeerplaats, uh, daar is hij doodgeschoten. En dat is ook het punt: dat de versies uiteen gaan lopen. Wat er nou precies uh, gebeurd is. Door het eigen doelpunt ah, verloor Colombia en daardoor verloor, verloor grote goksyndicaat een hoop geld. Want die hadden al gewet vanuit gegaan dat ze wel zouden winnen. Dat is één versie. Ja, of dat waar is, dat is moeilijk te zeggen. Dat is tot op de dag van de, vandaag niet opgehelderd. Wat wel uh, zeker is, is dat degene die hem heeft doodgeschoten, die is ook gepakt. Dat is ene Humberto Muñoz Castro. En hij is lijfwacht van een belangrijke familie in, in Colombia... Familie en enau dat was een grote zaakfamilie. Maar ja, wel zakenmannen waar ook een luchtje aan zat. Ze in verband met, uh, gebracht met de drugshandel. Die moordenaar, die is uh, ook gepakt, die is naar de gevangenis gegaan. 40 jaar veroordeeld, 43 jaar, maar heeft uiteindelijk na een kwart van zijn straf uitgezeten... in relatief uh, aangename omstandigheden, Gewoon een cel waar hij uit kon, met alle gezien, voorzien van alle faciliteiten. Mark Wenink die schrijft voor La Chipsa een Latijns-Amerikaans magazine over de dood van Andres Escobar deze dag in 1994. Deze is voor Felix Murders en helemaal van der Velder. Birds and Bees. The Warm Sounds. There you are in the corner. No, it's no use, you hiding from me.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 Go Sounds, Birds and Bees. Het is zes voor tien. U luistert naar de KRO op Radio, uh, radio 1. Neemt niet kwalijk klokkenluider. Dames en heren, Edward Snowden is een held. In elk geval, zo wordt hij neergezet door de Russische staatstelevisie En wellicht dat hem dat helpt bij de asielvraag... die hij nu ook in, uh, in Rusland heeft ingediend. Peter Damkoer, onze man in Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is dat uh, echt zo dat ze hem daar een held vinden bij jou... of is het vooral gereedschap in een propagandaoorlog tegen de Amerikanen? Ja, dat, dat, dat kan je wel zeggen. De... de alle, alle registers zijn opengetrokken eh, voor, vanaf vorige week... op de Russische televisiekanalen die onder controle staan van het Kremlin... in talkshows, eh, korte documentaire in de haast, samengestelde documentaire... hoe dat, dat, dat, dat deze aartsvijend Amerika die altijd maar Poetin eh, kritiseert... voor zijn mensenrechtenstatus... Eh, eh, dat deze, deze arme snoden eh, die het op heeft durven nemen... tegen de grote machtige staat Amerika... Uh, ja, die, die verdient de, de de helder, status en de bescherming van Rusland. Ja. Maar ja, daar komt het probleem. Ja, want uh, de vraag is of het hem ook daadwerkelijk zal helpen bij zijn asielaanvraag. Nou, uh, niet, in, niet in Rusland. Want uh, Poetin die heeft heel scherp in de gaten. Dat, uh, ja, propaganda dat heeft natuurlijk eventjes gewerkt. Maar nu uh, trekken eigenlijk alle landen een beetje de handen van Snowden af en zeggen. hey, Poetin, los jij het maar op. En daar heeft hij van gezegd, toch wel heel merkwaardig, van ja, hij wil, hij wil Snowden dan wel uh, asiel verlenen, maar dan moet hij wel stoppen met zijn mensenrechtenwerk. Want ja, ja met mensenrechten hebben wij in Rusland niet zoveel. Nee. Nee. N nou, en op ja, de achtergrond speelt nog iets anders, namelijk dat Rusland de G20 organiseert en als ze hem uh, politiek asiel verlenen, dat dat gedonder oplevert met de Amerikanen en dat dan die hele G20-top in het water dreigt of al, of niet? Ja, dat is, dat is begin augustus, waar de hele stad Petersburg al bijna voor is, voor is afgesloten vanwege, veiligheids, vanwege veiligheidsmaatregelen. Ja, en het gaat natuurlijk, het, het, dat zal de sfeer inderdaad niet beter opmaken. Maar inderdaad, daar hangt de dreiging van als hij asiel verleent aan deze, aan deze man... Dat, dat Obama dan wel een smoes verzint om dat hij even niet naar Petersburg kan komen. En dan valt die hele G20-top in duigen. En daar had, had poetin nou juist weer... Een ander propagandamiddel uh, in de handen om zich aan de wereld te tonen als de man die alle grote problemen van de wereld ook oplost. Ja, dus een uh, leuk uh, propaganda-instrument, maar hoe loopt het nou met die Snowden af dan? Uh, ja, nou, dat, dat, hij zit daar op dat, hij zit er op dat vliegveld. En uh, Poetin heeft nu uh, vanmorgen weer eens een keertje herhaald. dat uh, hij moet toch wel snel een keuze maken. Want het gaat uh, Poetin natuurlijk ook een beetje, een beetje langzamerhand wel een beetje. heeft hij in de gaten dat hij alleen komt te staan, dat andere landen de vingers van hem aftrekken. En hij moet dan natuurlijk wel, uh, denk ik, dat hij nu uh, Venezuela en Ecuador toch echt onder druk gaat zetten. Die zijn toevallig op bezoek in Moskou voor een gastconferentie. En uh, die gaat hij wel even onder druk zetten om uh, een oplossing uit zijn handen te halen, in elk geval. Wordt vervolgd. Peter, dankjewel. Zometeen, dames en heren. Corsica zet zichzelf op de kaart door de ronde van Frankrijk. Blijf bij ons. Kies goedemorgen, Nederland. Kies KRO.